Een tot voor kort onbekende Griekse groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de moord op twee leden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad, meldt een Grieks tv-programma. Begin deze maand werden voor een partijkantoor van Gouden Dageraad in Athene twee mannen doodgeschoten. In een verklaring van de revolutionaire strijders van het volk staat dat dat een wraakactie was voor de moord op een linkse rapper in september. Gouden Dageraad ontkent elke betrokkenheid bij die moord. In de verklaring staat ook dat de extreem-linkse groep... meer leden van Gouden Dageraad gaat doden. Voor de kust van Noorwegen is brand uitgebroken op een vrachtschip. Een poging om de 32 opvarenden te evacueren is afgeblazen... vanwege het slechte weer. De brand ontstond in een container aan boord. Niemand raakte gewond. Bemanningsleden zijn er volgens de Deense rederij... inmiddels in geslaagd om het vuur te bedwingen... en het schip kan zijn reis voortzetten. Toenmalige koningin Beatrix had al in 2011 het besluit genomen om in 2013 af te treden.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 Meer dan een half miljoen mensen hebben in Eindhoven het meerdaagse lichtkunstfestival Glow bezocht. De organisatie spreekt van een geslaagde editie die zonder problemen is verlopen. Bezoekers konden in het centrum van de stad gratis langs verlichte kerken, gevels en objecten lopen. Ook was er een lichtshow in het PSV-stadion. Een van de publiekstrekkers was een metershoge laserprojectie van een zeemonster. Het was de achtste editie van Glow dat Eindhoven als licht- en designstad verder op de kaart wil zetten.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 60 honderdste seconde en dat is ruim anderhalve seconde sneller dan het oude record. Sang-wa Lee verbeterde het wereldrecord op de 500 meter. De Koreaanse kwam tot 36 seconden en 36 honderdste en was ruim twee tienden sneller dan gisteren toen Lee ook al een nieuw wereldrecord reed. Irene Wust won de 1500 meter in een Nederlands record van 1 minuut 52 honderdste seconde. En dan het weer. Het is grijs en mistig. Plaatselijk kan er wat motregen vallen. En weinig wind. Het wordt 5 graden in Limburg tot 10 op de Wadden. De komende nacht opnieuw mist bij minimaal tussen 0 en 6 graden. In de loop van volgende week wordt het kouder... met maximaal rond 5 graden. En s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journal. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maand sparen...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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Embert Messelink. Goedemorgen. Mooi dat u luistert naar Dit is de zondag. Mijn gast vanmorgen weet wat het is om te leven met een beperking. En over de bijzondere levenskracht die daarvoor nodig is. Schrijft ze een boekje. Christiane Bergvens Van harte welkom. Dank u wel. Als u naar mij kijkt, wat ziet u dan? GELACH <laughs> Als u precies in de goede uh, hoek zit, dan uh, kan ik u uh, uh, zien. Ja. ja. Want ik zie u ook en ik zie Deze. dat een van uw ogen is afgeplakt. Ja. Waarom is dat? Ja, omdat dat oog helemaal in het uh, midden of in, in de bovenkant uh, zit. Daar kan ik dus niet mee kijken. En uh, met dat andere oog zie ik uh, maar gedeeltelijk. Dus ik ben slechtziende. Ja, slechtziend. Uh, bijna blind? Of is het zo erg nog niet? Nou, <laughs> nee, dat was mijn moeder. Zover ben ik nog niet. <laughs> nee. Is het iets wat in ontwikkeling is? Wat erger wordt? Ja, dat weet je nooit. Dat gaat met uh, sprongen achteruit. En uh, het is een uh, aangeboren uh, handicap. Dat pas opkomt wanneer je 35 of zo bent. Ja. Ja. Dus u hebt uh, 30, 35 jaar van uw leven gewoon goed kunnen zien? Jazeker. En ook gereden tot mijn groot genoegen. Ja, en wist u toen al dat u die aangeboren... Handicapbeperking nee, had nee. niet? Nee, dat wist ik niet. Ik wist wel dat mijn ouders uh, daarmee gezegend waren. Uh, maar uh, nee, ik heb eerst uh, een aantal auto's in de prak moeten rijden voordat men achterkwam dat ik geen afstand zag. Precies, precies. Dat moet je ook ontdekken, dat je dat niet meer. Ziet. Uh, ja. Ja, ja, ja. In uw boekje, ik pak er even alvast één ding uit, schrijft u um, um, dat tegenover een handicap, een beperking vaak iets bijzonders staat dat die handicap compenseert. Hebt u dat ook? Jazeker, uh, dan gaan andere zintuigen wat scherper uh, worden. Uh, je kunt beter horen, ja, behalve als je doofblind bent, dan gaat dat natuurlijk niet op. Maar je, uh, de manier waarop de werkelijkheid tot je afkomt, verandert. Ja. Dat is dan minder visueel, maar met andere uh, wijzen. Vooral gehoor? In mijn geval wel, ja. ja. ja. ja. Kunt u een voorbeeld noemen? Is, zijn, zijn er dingen waar wij aan voorbij lopen en waarvan u zegt, ja, maar dat hoor ik feilloos? Ja, zeker. zeker. Bijvoorbeeld opmerkingen die in het voorbijgaande worden gedaan. Daar heb ik een heel scherp gehoor <laughs> voor. En dan kan ik wel een beetje raden wat voor opmerkingen dat zijn. <coughs> precies. zie die eens lopen met een stok. Ja, precies. En van kinderen kan ik het heel goed hebben. Ja. En dan reageer ik ook op. Dus uh, uh, dan zegt zo'n kind tegen me... Ma mama, die mevrouw... Uh, die loopt met een witte stok, die, die is blind. En dan draai ik me op met een hele grote glimlach... en ik zeg ja, maar niet doof. Ja, precies. precies. <laughs> en als het een volwassene is? Ja, dat is lastiger. Dat is lastiger. Dat uh, opmerkingen van... oh god, uh, oh, ik moet er niet aan denken... Uh, om, om zo te moeten lopen. Men, ja. Mensen denken dat je het dan niet hoort. hè? Maar ik hoor het En uh, ja. Dan wil ik wel eens reageren van... nou mevrouw, wees blij dat u het niet heeft. Ja, precies, <lacht> toch even laten merken. Ja. U bent uh, remonstrants predikant. En u bent ook emeritus hoogleraar Europese cultuur. Had u dat ook kunnen worden um, als die slechtziendheid... al vanaf het begin van uw leven uh, een rol had gespeeld? Ja, maar dat heeft zich niet voorgedaan. Maar ik heb wel theologie bijgestudeerd toen het zich liet aanzien dat, uh, uh, dat ik minder goed zou zien. Want ik ben uh, uh, historica en uh, uh, gespecialiseerd in uh, oude handschriften... Nou, dat is niet erg handig als je niet uh, zo goed mee kunt zien. Dus ik dacht, nu moet ik een beroep bij uh, doen. Of uh, mij laten opleiden voor een beroep waar je niet per se hoeft te zien. En predikant ja. is zo'n beroep. Ja, dus daar hebt u voor gekozen toen ja. die slechtziendheid zich aandien. Ja. En dat heeft u in staat gesteld om vanaf dat moment ook gewoon, uh, mag ik zeggen, zinnig werk te kunnen doen? Ja, dat deed ik vooral ook. Voor, daarvoor, daarvoor ook, ook maar, dat twijfel ik niet aan. Eh, maar op een andere manier dan. Hè? dus uh, Ja, zeker. Ja, ja werkt dat past erbij. Alles wat ja. u kon, duidelijk. We gaan het komend uur met u praten over wat het betekent om een beperking te hebben. Um, en ook over de vragen wat mensen die geen beperking hebben kunnen leren van mensen die dat wel hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. MUZIEK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 Can't make up my mind. If I could just make up my mind. Can't make up my mind. The new shining. U luistert naar Dit is de Zondag. En mijn gast vanmorgen is Christiane Berkvens. Ze schreef een boekje over de spiritualiteit van de beperking. Dat gaat onder meer over haar eigen beperking. Het feit dat ze slecht ziet. Iets wat ook steeds slechter wordt. Eh, mevrouw Berkvens, even nog terug naar dat moment dat u dat ontdekte. Van ik heb een ziekte. Eh, er is iets. U vertelde daar net al even wat over. Ehm... U, u ging daar eigenlijk al wel heel krachtig mee om... door te zeggen, dan nou gooi ik het roer om, ik ga theologie studeren... ik ga iets doen wat ik in ieder geval straks ook nog kan. Mm -hmm. Was er niet dat moment van... Uh, en nu zingt alles weg wat ik kan, wat ik voor ogen had... Um, wat is mijn perspectief nog? Hebt u dat ook gehad? Nou, misschien op het gebied van het werk wel... Um... Maar niet op, op persoonlijk, in het privéleven. Want uh, uh, ik had toen twee kleine kinderen. Dus uh, ja, het leven ging door. Het was zoals het was. Ja. ja. Erg makkelijk was het niet. Dat hoor je me niet zeggen. De bewustwordingsfase is, uh, is niet makkelijk. Je weet niet wat er komt. Want dat is de eerste fase waar je toch doorheen moet leggen. Ja, precies. En daar uh, uh, is het belangrijk dat je mensen rondom je heen hebt die van je houden en die uh, je het besef laten hebben, zij zullen er altijd zijn. Ja. En u zei, op het werk had ik het wel een beetje? Ja, want uh, ja, dat was mijn, uh, mijn hele leven, zeg maar. Uh, uh, en dat niet mee, eventueel niet meer te kunnen zien of slechter te kunnen zien... Ja, dat is, uh, komt als een stomp in de maag. Ja, ja. En heb ik goed begrepen net van u dat het een erfelijke aandoening is? Ja. Betekent dat dat u het ook zag bij uw ouders? Hadden die het ook? Ja, mijn vader had het. Mijn grootvader ook. En mijn moeder had een andere oogaandoening. Ja. Waardoor ze blind is geworden uiteindelijk. Ja. Dus u wist als kind al wel wat het is om te leven met een beperking. Omdat u dat zag. Ja. ja. Had u maar daar... als, kind, ja. als kind, als je oudert, uh, ouders uh, een handicap hebben. natuurlijk registreer je dat. Maar ja, het is heel gewoon. Daar leef je mee. Ja. Had, heeft, heeft het u voorbereid op hoe je daar goed mee omgaat? Nee. Dat nee. hebt u... Toch zelf moeten doen? Ja. ja. Er was niet altijd al zo'n antenne van dit kon mij ook wel eens een keer gaan overkomen? Ja, dat wel. Maar verder dan dat ging het niet. Nee. nee. U zei die omgeving is belangrijk, hè? mensen om je ja. heen die van je houden. Zeker. Wat, Zeker. wat hebben die op dat moment voor u betekend? Nou, dat je niet in een soort uh, wanhoop uh, uh, zakt. Hè? Dat er nog een toekomst is. Weliswaar anders dan je had gedacht. Maar toch een toekomst. Ja. Dat vertrouwen dat die toekomst er wel is en dat het linksom of rechtsom wel goed gaat komen. Ja. Ja, ja. U heeft die oogziekte nu 30 jaar. Is het iets waar u volkomen aan gewend bent intussen? Ja. Soms vergeet ik het. Dat is wel bijzonder. Ja, maar heel lastig. wat <laughs> waarom het. is het lastig? Nou, omdat ik, zoals ik net zei, doe maar al die dingen hier op tafel van mij weg, want anders gooi ik ze om. Ja, er stonden die broodjes en dergelijke, die staan nu op veilige afstand. Ja. Precies. Ja. Ja. Dus prettig of lastig, maar, maar ook, ook, ook bijzonder dat je dus kunt leven zonder het besef van... Um, ja, de... je beseft het wel, vooral omdat je het uh, van mensen hoort. Hè? Dat vind ik wel moeilijk. Hè? Mensen die zeggen, oh god, wat allemaal... Ja, dan denk ik, mens, ja. <laughs> daar ben ik, ik me helemaal niet mee bezig komt via andere mensen ja, uh, misschien wel sterker tot je dan, ja. dan dat je het zelf beleeft. Ja. Ja. Tegelijk is bij u wel een proces van uh, uh, een, een, een, een oogziekte die langzaam ernstiger wordt. Die achteruit gaat. Zit, ja. je, zit je niet telkens in een nieuwe fase van oeh, nu kan ik dit ook al niet meer zien? Ja, dat kan gebeuren. Dat gebeurde mij uh, laatst. Uh, ik ben net verhuisd naar Rotterdam en dus moest ik een nieuw koor zoeken heb ik er een gevonden en uh, bij de derde repetitie al uh, uh, ik vertel het in mijn boek uh, ja, stootte mijn uh, buurvrouw uh, mij aan en die zei je gaat veel te snel ik zei hoezo ik ga veel te snel ja je bent al bij de volgende bladzijde bezig je moet er nog die twee balken daaronder zingen maar die zag ik niet meer dus de kwadrant was weg, de onderste kwadrant. Dat vond ik niet leuk, want ik ja. heb moeten stoppen met uh, zingen. Ja. ja, precies. En dat is een recente ontwikkeling, een ja. verergering. En dat vond ik echt niet leuk. heb ik een paar dagen toch wel echt mee gezeten. Ja, ja. ik kan me voorstellen. Want wat u beschrijft in uw boek vier fasen waar je doorheen moet gaan... in het leren omgaan met een handicap, aanvaarding, aanpassing identiteitsvorming en osmose. Nou, we komen er straks nog wel even op terug wat het precies betekent. Maar ik kan me voorstellen, als je een ziekte hebt die telkens erger wordt... dat je ook telkens terugvalt in een vorige fase weer. Ja, het begint elke keer opnieuw. Maar met wel één verschil, dat je namelijk weet... hoe je dat op een goede manier kunt uh, behandelen. Hoe het werkt. Hoe het werkt en dan, dan zeg je, oké, okay, ik kom er wel uit. Het is nu wel erg rot, maar ik weet, ik kom er wel uit. Want u hebt het al een paar keer meegemaakt. Ja. Waar, waar zit u in, in die fases? Ik denk dat ik nu in, in de ah, osmosefase... dat betekent dat je dan zo ontzettend uh, met je beperking... ja, uh, verstrengeld uh, bent... Uh, dat het gewoon... je houdt je er echt niet meer mee bezig. Behoor, ...behalve ja. als de radio belt en zegt... ...kom maar eens over praten. Ja, ik heb er een beetje tegenover gezien, moet ik ja. zeggen. Maar u hebt ook wel een aanleiding gecreëerd... ...want u schreef ja, een je boekje schreef het over. Boek, ja, het boek, is eigen schuld. Ja, ja, ja, ja. precies. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk momenten dat het heel bewust... Eh, dat, dat, ...dat u het op papier zet, erover praat... ...omdat u erover wordt uitgenodigd. Maar in het gewone leven... Uh, ...u bent predikant, u bent mm -hmm. lang hoogleraar geweest. Ja. Wat u zegt dan, nee. Nee. Alleen moeten ze niet van die hoge preekstoelen hebben... <laughs> Wat gaat Vooral in Rotterdam. Wat gaat er dan mis? Ja, nou ja, Je moet ontzettend opvallen dat je niet afdondert. Dat uh, is geen gezicht. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Hoeveel tijd heeft het u gekost om door die fases heen te gaan? Oh, jaren. Jaren, ja. ja. Twee jaar of tien jaar? Nou, ik denk iets van... meer in de richting van tien jaar. Ja. Ja. ja. Dat is wel een intens proces, lijkt me. Ja, ik praat er nu luchtig uh, uh, over. Maar er zijn natuurlijk momenten geweest... waar het helemaal niet luchtig was. Nee. En ook behoorlijk moeilijk. En dat is ook de reden waarom ik dat boek wilde schrijven. Omdat wanneer je die ervaring hebt gehad... Uh, dan kun je, denk ik... Uh, mensen die in diezelfde situatie terechtkomen... Uh, helpen. Gewoon zeggen... kijk, dit heb ik beleefd. Ja. En... Uh, zo kun je ook daarmee klaarkomen. Kunnen we eens teruggaan naar één moment? Beschrijft u eens een moment dat u echt zegt... toen zag ik er geen gat meer in. Ja, dat had met andere dingen ook te maken. Maar uh, toen mijn uh, tweede man overleed... Dan, uh, toen had ik het wel uh, een beetje gehad. Hè? Want dan, uh, uh, dan... niet alleen uh, ben je dan twee keer weduwe... maar... Uh, ben je dan alleen en ik ga overal in het land, hoe kom ik daar terecht? Als mijn partner die mij tot dan toe overal uh, bracht, ja. en niet meer is. Ja. Nou, daarna kan je wel allerlei uh, oplossingen zoeken. Maar op dat moment voel je je wel uh, net als een parachutist... waarvan de parachute niet open gaat. Precies, precies. Ja. Want dan, u, u zei niet van niks met die beperking... hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben. Zeker. Die zijn ja. weggevallen. Ja, ja. Want u hebt het over uw tweede man, maar daarvoor overleden ook in korte tijd... ...denk u uw eerste man, uw moeder en uw broer, hè? Ja. Dat is heel veel uh, tegelijk geweest wat u In een hebt paar, paar weken gegeven. tijd was de hele familie gewoon weg. Ja. ja. Ja. Is dat proces, dat is eigenlijk rouwverwerking, vergelijkbaar... ...met het proces van leren leven met een beperking? Ja. Ja. Uh, omdat je dan afscheid moet nemen van... Uh, allerlei uh, dingen die je kon doen en nu niet meer. Dus dat is typisch een rouwproces. Dan moet je er, uh, er doorheen om, uh, om er mee te leren leven. Klinkt heel vreselijk, hè? je moet toch mee leren leven. Het is een cliché, maar het is wel waar. Ja, precies. Ja. U bent een gelovig mens. Speelt God daar een rol in? Zeker, voor mij wel, ja. Hoe? Ja, omdat ik door alles wat ik uh, meegemaakt heb... niet had kunnen... Uh, uitkomen uh, als ik niet gedragen, als ik mij niet gedragen gevoeld had. Ja. En dat noem ik God. Ja. Want u, ik, ik las van u dat u zegt: vroeger was ik, was ik een iets is, tegenwoordig heb ik een, toch een iets persoonlijker beeld van God. Klopt dat? Ja, maar die heb ik altijd gehad. Okay. Dat iets is me is daarna uh, gekomen. Dat, dat is ja. gekomen. Dat is erbij ja. gekomen. Is ja. erbij ja. gekomen, ja. Maar. Als, als u het hebt over uw beperking en over uw geloof, uh, u communiceert met God. Uh, hoe communiceert u over die beperking? Oh, door een paar keer goed te vloeken. Ja. Vloeken is ook bidden. Ja. Wist u dat niet? <laughs> het is een bijzondere manier van bidden in ieder geval. Ja, maar het maar, moet wel heel gericht worden gebruikt. Maar betekent dat dat u zegt: um, God waarom overkomt me dit? Nee, dat is een volstrekt. Dat is een, een begrijpelijke vraag in de eerste fase. van de verwerking van een beperking. of, of van, van een overlijden of zo. Waarom over, Dat is een vraag waar geen antwoord op is. Het lot is het lot. Ja. Maar dat vloeken, vloeken bidden, zoals u het noemt. Ja. daar klinkt wel iets, iets van machteloosheid in door. Zeker, en dan kun je best je. Uh, een klaagzang. dat deden de psalmisten ook ten slotte. U verwijt uh, God. precies niet wat? wat doe je menu. Uh, ja. Dus dat is een, een, een manier van zich verzetten... tegen wat er uh, gebeurt. Wat volgens mij uh, zeer, uh, zeer nuttig is. Ja. Want het is onrechtvaardig wat, overkomt, wat je overkomt. Oké, okay, zeg dat dan. Precies. Zonder dat er bij u een, een, een verwijt in zit. Uh... Ja, hoe kan je God dat verwijten? Die heeft er helemaal niets mee te maken. Nee, maar hartelijk. je moet wel een adressant hebben. Ja. Um... Uw boekje gaat natuurlijk over de spiritualiteit van de beperking. Um, ja. Dat beleeft u in uw geloof. U put daar op een of andere manier kracht uit. Ja. Um, zou dat minder zijn als dat geloven niet was? Uh, dat, dat weet ik niet. Uh, uh, veel van... Uh, uh de mensen waarmee ik omga... Uh, en die een beperking hebben... met name een visuele beperking... Uh, die zijn helemaal niet gelovig... en die hebben net zo goed... die uh, spiritualiteit weten te ontwikkelen. Ja, want uw dus boekje is ook uh, geen boekje voor gelovigen... per se. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee zeker niet. Nee. Wat is dan dat ontwikkelen van die spiritualiteit? Dat heeft te maken met... Uh, het feit dat gehandicapten... een bepaalde innerlijke kracht... moeten ontwikkelen... om hun handicap, te, om daar overheen te komen. En, en dat is een heel specifieke innerlijke kracht. Ja. Wat heeft te maken met los kunnen laten. Met je beperkt weten en dat te accepteren. En je daar aan te passen. Dat zijn die drie eerste fasen. En dat werkt elke keer opnieuw. Innerlijke kracht. Waar komt die kracht vandaan? Hoe ziet het eruit? Nou, dat is een spirituele vraag. Ja. Dat noem ik de spiritualiteit van de beperking. Ja. En stel dat dat geloof geen rol speelt... dan kun je toch bij jezelf die innerlijke kracht aanboren en, en benutten... of, of, of uh, jezelf ertoe toe aanzetten, zou ik bijna zeggen... om dat proces maar door te maken en in te gaan. Jazeker, het is gewoon de kracht van het leven. Precies. Het is maar hoe je de dingen noemt. Nee. Ziet u het bij de meeste mensen met een handicap dat ze dat doen? Of zijn er ook heel veel die daar niet in slagen? De, ongetwijfeld, maar... Uh, uh, ik zie bij veel mensen, bij veel mensen met een beperking... dat dat wel degelijk het geval is. Ja. Ik denk aan Running Blind, bijvoorbeeld. Um, dat is een, een organisatie door blinden en slechtzienden zelf uh, opgezet. En die, uh, uh, die gaan hardlopen of uh, Nordic Walker met een buddy. Uh, dat heeft uh, uh, John Stoop in Rotterdam... zelf uh, op, op zijn dertig, uh, heel slechtziende geworden... En die, die was een marathon lopen. En die dacht, weet je wat, ik blijf doorrennen. En hij heeft, hij heeft eerst de marathon van Rotterdam met zijn blinde geleider rondgelopen. En vervolgens de vereniging Running Mind opgericht. En wij trainen elke vrijdagochtend in Rotterdam in het Gralingse Bos. En ik kan u zeggen... de mensen die ik daar zie... daar straalt zo'n uh, vreugde en een kracht uit. Daar wil je bij horen. Ja, precies. Mooi, mooi. Daar gaan we het straks na half acht nog wel even verder over hebben. En de andere mooie voorbeelden die in uw boekje staan. Nog even naar iemand die nu luistert... en misschien... Uh, stel dat onder luisteraars mensen zitten... die de afgelopen week uh, berichten hebben gekregen... van ja. er is iets goed mis. Um, u hebt het allemaal meegemaakt. Wat zou u tegen zo iemand zeggen die uh, op dit moment zwaar in de put zit? Ja, uh, in ieder geval uh, zou ik willen zeggen, uh, ga op de dingen niet vooruitlopen. Maar dat Want is wat dat ze is, willen. Wat staat me te wachten? Precies, precies. Maar dat uh, dan, dan ga, loop je al te snel. Uh, eerst. Uh, ja, aanvaarden wat er, wat er gebeurt, wat er gezegd is. En dat, dat tot rust laten komen. Het is een van de moeilijkste dingen die er zijn. En daarin is juist de omgeving zo, be zo uh, belangrijk. Een omgeving die de zaak niet dramatiseert. Dat is het laatste wat je moet doen. Maar een omgeving die je gewoon opvangt. Ja. En rust geeft. Dat is volgens mij het belangrijkste wat er is. En verder, er zijn uh, honderden... Uh, mensen, duizenden mensen, uh, die precies in diezelfde tijd dit andere, uh, moesten aanhoren. En die moeten allemaal. Dus je bent niet alleen. Hè? Uh, 11% van de wereldbevolking is gehandicapt. Ja, ja, maar u zegt al die tollende gedachten over de toekomst: wat kan ik wel, wat kan ik niet, hoe ja. gaat mijn leven verlopen. Die moet je op, op dat moment in die fase even het zwijgen proberen op te leggen. Nou, dat is heel moeilijk, maar in ieder geval dat niet, dat niet de voorhand te laten, laten hebben. Je dus. komt er niet uit. Daar heb je al wel een beetje innerlijke kracht voor nodig, lijkt me inderdaad. Zeker weten. Ja, ja. Het is uh, bijna half acht, nog niet helemaal. Um, maar we gaan al wel uh, richting de hoofdpunten van het nieuws. Um, gelezen door Raymond Serri. Dit is Radio 1, het NOS Journaal.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 Overstromingen en landverschuivingen hebben in Vietnam zeker 30 levens geëist. Zo'n 70.000 mensen zijn geëvacueerd. Het leger en de politie proberen voedsel en hulpgoederen bij dorpelingen te bezorgen... die door het hoge water van de buitenwereld zijn afgesloten. En bij de wereldbeker Schaatsen in Salt Lake City zijn twee wereldrecords verbeterd. De Nederlandse mannen reden ruim anderhalve seconde af van het wereldrecord op de ploegachtervolging. En de Koreaanse Shang Lee zette het record op de 500 meter op 36,36. 36. Irene Wüst won de 1500 meter in een Nederlands record van 1 minuut 52 800 seconde. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Zondag op Radio 1. Goedemorgen van harte, welkom bij Dit is de Zondag. Als u net inschakelt, fijn dat u luistert. Volgens mijn gast van vanmorgen hebben mensen met een handicap een bijzondere levenskracht en een bijzondere spiritualiteit. Mensen zonder handicap kunnen daar dus wat van leren. Eh, Christiane Bergvens kan het weten, want ze werd zonder handicap geboren. Maar door een oogzie oogziekte is ze nu slechtziend. Eh, toch nog één vraag over de ernst van uw oogziekte. U zegt, ik zie nog best wel wat. En toch ja. loopt u met die stok, de bekende rood-witte stok. Ja. Is dat dan nodig? Nou, als ik niet wil, wel, ja. Ja? Yes? Kijk, ik zie alleen maar in één bepaalde hoek. En de rest zie ik niks. En ik zie geen afstand. Dus als ik zonder witte stok loop, dan struikel ik, struik ik overal. Dat was wel meteen uh, het probleem toen... Uh, want ik wilde helemaal niet met zo'n uh, hulpstuk lopen. Dat, uh, ik vond dat het niet uitzag. Uh, ja, dan val je. Of je gaat niet meer naar buiten. Dus het, uh, dat vraagt de aanpassing. Je moet gewoon die dingen gebruiken die voor je een normale manier van leven. Uh, en ja, het, kijk, ik zie natuurlijk heel scherp in een heel klein hoekje. Dus als ik een dubbeltje zie liggen, zou ik het kunnen oppakken. Ja. Maar dat doet niet echt serieus aan als je met een witte stok loopt. Dus laat ik maar <lacht> liggen voor de volgende. De dubbeltjes blijven op straat liggen, ook al ziet u ze wel. Dat is bijzonder. Ja. We gaan het hebben over die mooie voorbeelden die in uw boekje voorbij komen. U uh, noemde er al eentje. Uh, John Stoop. Uh, ja. De man die uh, Running Blind heeft opgericht. Ja. Um, uh, blinde mensen die de marathon lopen. Maar er zijn er wel meer, hè, waarvan u zegt, daar spat het vanaf. Dat ze inderdaad nou ja, een soort power hebben ontwikkeld. Iets niet meer konden. En daardoor juist zich enorm hebben ingezet. Noemt ja. u nog eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld de Himalaya-bergbeklimmers. Himalaya wordt heel veel bevolkt door blinden en slechtzienden. En mensen die geen benen hebben en gehandicapten, met name. Dat is heel belangrijk. Het is natuurlijk een soort symbool van het hoogste wat je kunt bereiken, letterlijk: Himalaya. En dan gaan daar blinde bergbeklimmers, mensen zonder benen, die doen dat. Ja, ik voel me helemaal niet geroepen, eerlijk gezegd. Maar, uh, maar u vindt het wel inspirerend? Ik vind het geweldig. Ik ja. denk dat de Berg dat ook leuk vindt. Ja, ja. en het kan kennelijk. Hè? Je en kunt. het kan, als je, als je goed begeleid wordt, kan dat. Precies. Ja. Ja. Zijn er meer voorbeelden? Eh... Uh, u hebt een mooie foto, hè? Ja, ja. Laten we daar maar naartoe gaan. Ja, die ja. ligt hier niet voor niets. Nee, deze man, ik, uh, dat is vader uh, Michael. Michael Lapsley. Dat is een, um, een uh, uh, Nieuw-Zeelandse, uh, Anglikaanse priester... die met Mandela in Zuid-Afrika heeft gevochten tegen de apartheid. Uh, is natuurlijk uh, in uh, ballingschap uh, gestuurd vanuit Zuid-Afrika. En toen hij in uh, Zimbabwe was, in 1990, kreeg hij... Een, uh, een poststuk... tussen twee religieuze tijdschriften. Hij maakte hem open. Het was een bombrief. De bom ontplofte. Hij verloor zijn twee handen en één oog. Ja, ja. Ik kijk nu goed. Ik, ik, ja, ik zag dus, op het eerste gezicht gewoon een, een, een kalende man met een bril. Maar je ziet nu inderdaad dat hij twee protheses heeft... in ja. plaats van zijn handen. Ja. Nou... Deze man uh, is, uh, die heb ik uh, in Busan bij de wereldraad van kerken vorige week gezien. Hij verzorgde de uh, sluitingsdienst en hij vertelde zijn verhaal hoe hij overheen was gekomen. Hij was ook ernstig verbrand. Heeft en jaren geduurd is, voordat hij is er overigens ooit duidelijk geworden waarom hij die bombrief kreeg? Ja, omdat hij uh, van de apartheidregime, omdat hij uh, als almosenier voor de ANC in de belingschap uh, uh, optrad. Hey. En dus een, een mensenrechtenactivist, uh, nu nog. Die daarvoor werd ja, afgestraft. Precies. En daarna, na een paar jaar validatie, alles wat hij heeft moeten uh, doen, pakte hij weer op zijn uh, mensenrechtenactivisme. Uh, en hij heeft nu een, een, een instituut voor het uh, um, uh, healing van, uh, het heeft een mooie naam. Instituut for Healing of Memories. Dus zij heeft allerlei uh, programma's om mensen met een uh, trauma uh, te helpen. door echt uh, ja, een verzoening met het verleden en uh, genezing. Uh, het is wat men noemt een wounded heal healer. Hè? Ja. Dus iemand die uh, uh, gewond is, maar juist door die verwondingen, door die ellende die hij meegemaakt heeft, een, een genezer wordt. Voor anderen. Dat vind ik zulke inspirerende mensen. Die man had eigenlijk in uw boekje moeten zijn. Ja, maar ik kende hem toen nog niet. <laughs> Want u heeft hem pas kort geleden ontmoet. Ik heb hem pas ja. vorige week ja. ontmoet, dus... ja. Ja. Ja. Maar zo zijn er dus meer. Uh, um... Maar u zegt eigenlijk, hij kan dit doen doordat hij zijn handicap heeft. Ja, ik denk dat uh, uh, zijn verleden geeft hem een, een empathie voor, uh, voor andere mensen die onderdrukt zijn... of uh, uh, onrecht, waar onrecht mee uh, aangedaan wordt. Ja, kennelijk spreekt hij een taal... die andere mensen op een ander niveau kan raken. Ja. En dat is iets wat je bij uh, spiritualiteit van de, van de beperking uh, ook ziet. Um, men gaat anders met mensen om kan, hè? hoeft niet, maar het kan. Met name de iconen waar je aan kunt optrekken... Ja, die, uh, die brengen je iets door hun eigen ervaring... wat je anders niet had uh, gehoord of gezien. Ja, duidelijk. Ik moest nog denken aan iemand als Stephen Hawking, hè? die, uh, die Steve wetenschapper... Op, precies. Ja, um, zeker. Um, Stephen Hawking, de kosmoloog. Hoe heet het wat hij heeft? Uh, ja, het is een ziek. vorm van spierdystrofie, maar uh, heel ernstig. Ik weet niet of u hem ook college hebt zien geven vanuit zijn rolstoelen met zijn spreekcomputer. Nou, het, het is, is ongelooflijk. En die man, met zijn beperking, die heeft uh, de zwarte gaten ontdekt. Ja. Dus een, een ongelooflijke, slimme, intelligente mens die dat ook, ondanks het feit dat het bijna niet kan, dat kan communiceren naar de wereld. Ja. Nou, zijn prachtige voorbeelden. En ik, eh, als, als ik de u zo hoor vertellen, eh, zeker deze bisschop... dat zijn eh, verhalen waar je warm van wordt. Eh, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja, maar ik zit er zo middenin, in, in ja. wat ik niet meer kan... Eh, dat ik bijna een beetje, een beetje knorrig word van dit soort verhalen. Want eh, het is voor mij niet weggelegd. Ja, ja. dat begrijp ik volkomen. Uh, die gevoelens heb ik soms ook. Dat kan ik uh, nooit halen. Dat... Uh, ja, dat is een soort heilige en, en ik ben geen heilige. En toch geeft het, uh, geeft het kracht om te zien dat dat wel kan. En uh, omdat in je eigen leven, hoe moeilijk je het ook uh, hebt... zit toch een kracht uh, verborgen. En de vraag is, waar zit de sleutel van die kracht? Ja, stel dat, je die, dat die goed zoek is, die sleutel. Ja, dan moeten andere mensen je helpen die te vinden dan. En is... daarom zijn die iconen... Die, uh, kijk, niet iedereen kan Steve Hawking uh, worden. Dat hoeft ook niet later. Uh, of of uh, uh, ook uh, John Stoop. Niet iedereen kan de marathon uh, met zijn blinde hond lopen. Maar uh, die mensen zijn er wel. En ik hoor bij hen. Ik zit in diezelfde rij. Uh, wij horen bij elkaar. Dat is iets wat John Stoop heel duidelijk zegt. Waar ik mijn spiritualiteit, hij noemt het niet zo, maar mijn uitput, Dat is gewoon doordat ik zie wat men met mensen doet om te kunnen hardlopen als blinde. Ja. En ik proef het bij u ook. U voelt zich verwant in zekere zin met dit soort mensen. Absoluut, ja. Ik, ik, uh, ik loop niet marathon, mag ik zeggen, maar ik uh, <laughs> nodig wolken in de marge. Ja, ja. ja u, u, u bent misschien een bescheiden mens, maar hoort u zelf ook niet in zekere zin in dat rijtje. Want ik, ik vind uw verhaal over ontdekken dat je die oogziekte hebt, je realiseren dat je je werk niet meer kunt doen. Het was niet niks. U was, uh, mm -hmm. u was hoogleraar. En dan het over een andere boeg gooien uh, is wel een bijzondere prestatie, lijkt me. Ja, kijk, voor, voor mij... Uh... U kijkt een beetje alsof dat was allemaal heel gewoontjes. Nee, nee, dat, nee, nee, nee, dat, dat zou ik heel arrogant vinden. Uh, om het zo te doen. Uh, of te zeggen, uh, ik denk dat ik daarmee uh, geholpen ben. Uh, door God en door mensen. Ja. Maar dat geldt voor mij. Voor een ander zal het iets anders zijn. Behalve de mensen rondom je heen. Ja, die zijn heel erg belangrijk. Niet alleen voor jou, maar jij bent ook belangrijk voor hen. Ja, want uh, uh, ik, ik heb veel uh, met ouders van gehandicapte uh, kinderen uh, gesproken, uh, die zeggen juist dat kind heeft ons een nieuw kijk op het leven gegeven ja. dus het is wederkerig ja, ja Bent u zelf, hebt, hebt u momenten meegemaakt dat u zei nou, ik kon, kon iemand een stap verder helpen door mijn ervaringen ja. ja, kunt u een voorbeeld noemen? dat vind ik moeilijk ja omdat, ja, waarom vind ik dat moeilijk? Omdat ik dat niet registreer natuurlijk. Uh, maar ik denk, ik denk zeker dat met name mensen die, die, die, uh, die rouwen, of het nou voor een beperking is of voor uh, uh, het, het verliezen van een, uh, een dierbare, wel iets hebben aan mijn verhaal. Ja. Ja. Daarom heb ik het ook opgeschreven. Straks praten we door over hoe we als uh, samenleving omgaan met uh, mensen met een beperking. Dat is niet altijd een, een vrij verhaal, maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Monday morning, confusions on the streets. Men in suits, polish their boots, but I need something to eat. Today I reckon the weekend was very long. Everyone that enjoys a good old song. But now I suffer the fun because breakfast and spread feels. Never felt so good. I won't solve the issues in my head, even though I know I should. Oh breakfast and spread feels. Today means a lot. Means a fresh new beginning when you feel like losing the plot. do do do. And the people are buzzing Ambitions in the air The builders are splashing That's when pound notes. notes I haven't spare, so I regain my composure and I take a little stroll. The men The suits they suits They polish their boots, but I'm But rock and roll because.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 a fresh new beginning when you feel like losing the plot. <laughs> Breakfast in Spitalfields, Juan Celada. U luistert naar Dit is de Zondag... en mijn gast is vanmorgen Christiane Berkvens die een boekje schreef over de bijzondere levenskracht... en spiritualiteit van mensen met een handicap. Eh, mevrouw Berkens, we gaan het nog even hebben over onze samenleving... en hoe die zich verhoudt tot mensen met een handicap... Opvallend is natuurlijk dat, dat die terminologie zich altijd ontwikkelt. Hè? Handicap hoor je al minder. Tegenwoordig gaat het over beperking. En je ziet nog wel allerlei nieuwe termen opduiken. U kunt er nog één aan toevoegen, begrijp ik. Ja, die hoorde ik gisteren. Uh, dat is uh, mensen met een participatieproblematiek. Oké. Okay. Ja, wie verzint zoiets? Participa wie heeft een participatieprobleem? Nou, in, in deze tijden van de participatiesamenleving wij allemaal, Iedereen, geloof ik? Ja, ja. maar hier wordt dus, eigenlijk wordt hier gezegd... Uh, de handicapte zelf die heeft een participatieprobleem in de maatschappij. Sorry, het is andersom. Het is de maatschappij die een participatieprobleem met de handicapten uh, heeft. Dat moest even gezegd worden. Zo, dat is duidelijk. En u hebt er ook wel voorbeelden van. Hè? In uw boekje schrijft u dat u op een terras zit... en daar maakt u niet altijd aangename dingen mee. Kunt u een voorbeeld noemen? Ja, Rembrandtplein, Amsterdam met mijn oudste zoon, buiten, lekker op een terras in de zon... komt een ober en die vraagt tegen mijn, uh, aan mijn zoon... wat wil uw moeder drinken? Kijk, dat zijn momenten uh, waar ik mij aangeleerd heb om niet te ontploffen... want dat helpt niet veel. Uh, maar fijn vind ik het niet. Nee. En uh, ik vertel ook dat... Uh, diezelfde terras toeval, maar met mijn andere zoon... komt een jonge studenten die dan uh, bijklust als ober... en die komt en die zegt tegen mij... Uh, hier is de kaart. Wilt u zelf nakijken of zal ik dat voor u doen? Het is zo simpel. Dat Praat is de goede niet manier. over het hoofd van, uh, van mensen heen. Of ze dan een rolstoel hebben of een winterstok. Ja, want ze zien uw stok. En eigenlijk hebben ze de conclusie getrokken. Uh, daar kunnen we niet zinnig tegen praten. Precies. Dat is wat Precies. er gebeurt. Dat is wat er gebeurt, ja. ja. Toch is mijn beeld dat uh, mensen met een beperking het op zich goed hebben in Nederland. Hè? Even op, op een niveau van voorzieningen en dergelijke. Klopt dat? Ja, dat, als je dat vergelijkt met andere delen van de wereld... is dat zeker het geval. Uh, hoewel be voor bepaalde handicaps uh, nog steeds grote problemen uh, zijn... en ook niet zo gauw zullen verdwijnen. Bijvoorbeeld mensen die een totale allergie voor parfum hebben... die kunnen gewoon niet over straat. Ja, ja. Dat bestaat. Ja, dat bestaat. Ja. En ik werd erop geattendeerd door een, uh, iemand van de Leidse ja, waar ik uh, uh, ook predikant ben. En uh, ik had dit verhaal gehouden over de spiritualiteit van de beperking en gezegd: het gaat in Europa redelijk goed. En toen kwam ze naar me toe en ze zei: uh, Voor mij niet. En toen vertelde ze haar verhaal. En ze moet gewoon met uh, zelfs met een masker kan ze niet in de tram zitten, omdat allerlei mensen parfum hebben. En dan, dan wordt ze niet goed. En valt ze om. Ja. Ja, nee, dat is... Maar moet je ook niet zeggen dat daar eigenlijk niks aan te doen is? Ik weet het niet. Dat uh, moet de wetenschap... Uh, Behalve uh, een maar... totaal verbod op parfum of iets dergelijks? <laughs> nou, bij de abdij van Husse, wanneer je binnenkomt uh, naar de kapel, daar staat, uh, wilt u van mij de parfum te gebruiken? Want een van de broeders heeft een parfumallergie. Kijk, het bestaat. Kijk. Ja, rekening houden met. Duidelijk. Um, ik zit even na te denken. Um, je, je, je zit dan eigenlijk te balanceren op um, zelf leren leven met je beperking. Of van de maatschappij verwachten dat ze alles in staat stellen om zo normaal mogelijk te leven. Is het het een of het ander of, of ligt de waarheid in het midden? Nee, daar moet een bepaalde balans uh, tussen zitten. Overigens, we hebben natuurlijk wel hier over handicaps... waar mensen bewust zijn van hun handicap. Hè? Over zware uh, lichamelijke en verstandelijke handicaps hebben we het hier niet. Um, dat is wel een, een interessant uh, iets om te zeggen. Dat er wel een verschil is um, of je... Uh, een, een zwaar verstandelijke handicap hebt. Uh, wat is dan? Enzovoort. En ja. daar, ook daar, het is een andere vorm van, uh, of nou, het is een andere soort van spiritualiteit. Uh, mensen met, uh, met die handicaps kunnen anderen een nieuw kijk op de werkelijkheid geven. Dat zeggen uh, mensen die uh, een kind hebben uh, met een verstandelijk handicap. En die ja. zeggen dan dat kind. Heeft ons geleerd hoe de wereld echt uitziet. Dat kind is het kind dat zegt: De keizer heeft geen kleren aan. Wat ja. wij niet meer zien. Ja, ja. ja dat is. Uh, Harry Nouwen, uh, die heeft daar. Uh, uh, die is U heeft. Ik, ja? ik, Harry Nouwen, ja. in, in twee zinnen, de, de man die zijn hoogleraarschap eraan gaf om zijn leven toe te wijden aan gehandicapten, aan de zorg voor gehandicapten. Precies. En die heeft dus. Uh, uh, Gekregen als compagnon, uh, levenscompagnon. Uh, een uh, jongen met de Syndroom van Down. Uh, Adam heeft hij een uh, boek over geschreven. En die, dat jongen heeft hem geleerd wat uh, onvoorwaardelijke openheid is. Ja. ja, wie kan dat van iemand anders leren. als het niet van die mensen zijn? Ja. Die hebben dat gewoon, die zijn zo. Zegt u, we hebben ze nodig? Ja, ik vind van wel, en dat is meteen een van de grote problemen van deze tijd, is dat er uh, uh, mogelijkheden zijn om uh, die mensen niet meer te hebben onder ons. Ja. Daar schrik ik van. Um... Mag je zeggen, dat hoor ik bij je doorklinken, wij beperken onszelf als we um, kinderen met Down syndroom niet meer geboren laten worden? Precies. Wat is dan de volgende term voor uh, gehandicapten over twintig jaar? Als uh, die mensen er dan zijn... zijn dat mensen die niet geboren hadden mogen worden? Wat voor een samenleving hebben we dan? Kijk, er zijn, het is een heel ingewikkelde problematiek. Maar ik denk dat uh, het gesprek, het uh, de, de debat erover... onvoldoende op ethische gronden wordt gevoerd. Duidelijk. Ik wil... Uh... Nog even midden in het leven met u richting afsluiting. U hebt een eigen website die heet moederoverste.nl. <lacht> u moet er zelf om lachen. Ja. <lacht> ja, het is ook wel een grapje, denk ik. Tenminste, die, die, die, die, die link is een grapje. De, de inhoud is serieus, hè? Wat, wat doet u? Um, ik, ik doe rituelen voor mensen uit verschillende godsdiensten. Uh, dus ik uh, trouw uh, uh, Hindoes met moslims, zoals gebeurt bij Surinamers. Uh, maar ook uh, uh, gelovigen met niet-gelovigen. Of uh, christenen met joden, wat je maar wil. Want je hebt een probleem, vermoed ik. Hè? Uh, als, als, als, als je zo'n zo relatie hebt, dan kun je niet zomaar in je eigen kerk of, of gemeenschap terecht. Dan nee, moet je zelf wat verzinnen. Precies, en dan wil je vooral recht doen aan beide uh, achtergronden. En dat is ons ongelooflijk uh, leuk werk. Ja, ja. Is er veel vraag? hè? Er is redelijk veel vraag, naar. ja. ja. Dat, uh, er is nu ook veel aanbod aan ritueel ritueelbegeleiders. U bent die, niet de enige? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. En is, is het makkelijk om alle tradities en geloven te overstijgen... en daar bovenuit te stijgen, zou ik bijna zeggen... en dan een mooi ritueel aan te bieden? Het lijkt ja. me nogal een uitdaging. Ja, maar daar moet je wel voldoende bagage voor, uh, voor hebben. En daarom zijn de meeste mensen die dat doen... Uh, theologen van allerlei uh, snitten. ja. ja. En het gaat om huwelijken, maar het gaat ook, vermoed ik, op andere momenten dat mensen behoefte hebben aan een ritueel. Uitvaart, welkomst, maar ook scheidingenrituelen, rituelen voordat euthanasie plaatsvindt. Hm. Dat is dan los van kerkelijke... Ja, want vroeger gingen mensen naar hun dominee of hun pastoor en dergelijke. Ja, gelukkig doen ze of... dat nog steeds. Maar er zijn heel veel die er niet op het idee zouden kunnen komen, maar die wel diepgang in die belangrijke fases uh, switch van hun leven uh, willen hebben. En dan uh, komen ze bij mij. Daarvoor ja. zitten we in. Ja. U uh, staat midden in het leven, zei ik al. Uh, hoogleraarschap, dat is uh, voorbij. U bent ja. geëmeriteerd, maar u bent nog wel predikant. Ja. Is het vandaag werkdag? Jazeker, moet ik nog preken straks over humor in de Bijbel. Humor in de Bijbel, ja. nou, dat horen we graag. Wat uh, noemt u eens een voorbeeld? Oh, God. <laughs> ja, uh, nou, uh, de Romeinse soldaat... Hè? Uh, uh, die. Uh, dan zegt Jezus... Uh, als uh, de Romeinse soldaat jou opdraagt... om één mijl te lopen met uh, zijn wapens op je rug... dan ze recht toe... Uh, dan moet je maar twee uh, lopen. Het is pure humor. Want wat gebeurt er? Daar staat die Romeinse soldaat... die geeft zijn wapens in de zitterende hitte... op de rug van die, uh, van die passant... Die loopt één mijl en dan loopt die er een tweede. En dan zegt de Romeinse soldaat, help, mijn wapens, mijn wapens. Ja, ja, ja. Het is pure humor. Ja. Laten we het vooral zo oh. nemen. Ja. Waarom kiest u zo'n thema voor een preek? Ja, om... Je ja, krijgt er volgens mij gewoon zelf een lol in. Ja, omdat ik vind dat uh, uh, de interpretatie van, uh, van de Bijbel... veel vrijer, veel losser moet zijn. En dat dan daar mensen veel meer aan hebben. Zijn we te serieus? Ja, we nemen het bloed serieus. En uh, het is natuurlijk serieus, maar misschien op een andere manier wat uh, denken. Uh, mijn leermeester, Marc Alain Wagnin, dat is een Franse rabbijn, die zegt. Uh, uh, men zegt altijd: het Joodse volk is het volk van het boek. Dat is niet waar. Dat zijn de christenen. Wij zijn het volk van de interpretatie van het boek. En dat is heel wat anders. Dus misschien een beetje voor fijnproeven, denkt u niet? Ja, maar die moet ook zondag naar de kerk, dan begrijpen ze het. Ja. Doet u de preek helemaal uit uw hoofd of kunt u hem ter plekke oplezen? Gaat dat? Uh, ja, kijk, ik ben Belgische en frans Dus ik ben altijd bang dat ik niet op mijn uh, pootjes terechtkom met die Nederlandse zinnen. Uh, dus uh, ik doe een, een mengeling uit mijn hoofd en, uh, en ik heb wel een tekst. Precies, ja. Wij gaan richting afronding van deze uitzending. En dat doen we altijd met een bijzonder cadeau voor onze gasten. Namelijk wij vragen een dichter een gedicht te schrijven over de gast. En speciaal voor u heeft dichter Frankje van der Ploeg het volgende geschreven. Een gedicht voor... Christiane Berkvans. Rituelen. Wij gebruiken de instrumenten van tradities, zonder de muren van een kerk. De vrouw geeft vorm aan de rituelen. We studeren de verbeelding van Rome tot Israël. Ze vindt nieuwe aanspreekvormen, zonder dogma's. Symbolen en gebaren die het dagelijks leven aangeven. Eenvoudig en verstaanbaar. Witte ballonnen, al kan ze die zelf niet goed meer zien. Soms vergeet ze het gewoon osmose. En dat is mooi. Heel mooi. Gedicht van Frankje van der Ploeg voor Christiane Bergvens hier aan tafel. Een gedicht dat na te lezen is op onze website, ook door u. eo.nl slash dit is de zondag. Vond u het mooi? Ik vond het prachtig. Wat sprak <laughs> de... u aan? Ja, ik herken me erin. Dus het, uh, een, ja. is misschien wel het mooiste cadeau wat er is. Een gedicht voor jezelf. Ja. Yeah eindigt met die osmose. Ja. ja. Leven met een beperking zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Heb ik het zo goed onthouden? Zonder dat je, dat je nog acht aan uh, geeft, ja. Ja. Mooi. Ik uh, sprak dit uur met Christiane Berkvens over haar boek Een witte stok met gps spiritualiteit van de beperking. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw komst en u vandaag nog een goede werkdag toewensen als u straks op de kansel staat om te preken over humor in de Bijbel. Als u dit gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar onze website eo.nl. Dit is de Zondag. En daar kunt u ook informatie vinden, meer informatie over dit boekje van Christiane Bergvens. Dit is de Zondag, zit erop. Straks na acht uur op deze zender Vroege Vogels. Janine Abbring, waar gaan jullie het over hebben? Ja, goedemorgen, Embert. Nou, hier uh, bij uh, Stadszicht bij het Nadermeer... begint de mist langzaam een beetje op te trekken. Het is, uh, nou, de, de zon komt al een beetje door. In de verte zie ik wat witte stipjes. En Minouw is zo kijken vergeten. We kunnen even niet kijken wat het precies is. Maar we gaan het zo meteen, denk ik, wel meemaken. Meestal komen de beesten dan zo zoetjes aan. Als de zon wat verder opkomt, wat dichterbij. Hier uh, richting ons raam. En waar wij het onder andere over gaan hebben, zijn orka's. Uh, gisteren tijdens de voorbereiding van deze uitzending heb ik voor het eerst, uh, denk ik, in mijn uh, carrière bij volgens echt zitten huilen op de bank. Um, ik heb de uh, documentaire Blackfish uh, gekeken. Een verschrikkelijk indrukwekkende documentaire over orka's bij uh, SeaWorld in uh, Amerika. En wij gaan zo meteen praten met een Nederlandse orka-onderzoekster over die documentaire. En over ja, orka's, moet je die nou opsluiten of niet? Uh, en onze columnist van vanochtend is de schrijver van het Boekenweekgeschenk. Tot zo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 dat en een biertje drinken met die gasten. De perstribune, vanmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bij Atlan Carlies zijn we continu bezig met de vraag... of mobiliteit slimmer en efficiënter kan...